Goedenavond en welkom bij aflevering 9511. Ik ga u straks vertellen wat we allemaal in deze uitzending hebben. Maar eerst snel de Woudestein in Rotterdam. Excelsior Willem 2, Frank Vierleid. 19 minuten gevoetbald. Vuurwerk op Woudestein op de tribune dan weliswaar. Want uh, na 19 minuten heeft uh, de aanhang van Excelsior daar alle reden toe. Excelsior is juist namelijk op 1-0 gekomen na een voorzet van Segelaar en een assist van Filetia in de spits met zijn schouder benen. En Roorda was slim doorgelopen vanaf het middenveld. Hij gaf uiteindelijk het laatste Zet je aan de bal, waardoor Excelsior met 1-0 voorstaat op eigen veld tegen Willem II. Er zijn slechts drie wedstrijden vanavond. Heerenveen AZ is straks om kwart voor acht de tweede. En de late wedstrijd van vanavond is Groningen tegen Roda JC. Er is er ook volleyballen, Landsteden tegen Rotterdam. En om half negen is er in Salt Lake City Wereldbeker Schaatsen. U hoort daarvan verslag van Sebastian Timmerman. Langs de lijn op zaterdagavond sport en. Hey, Muzik. Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it! Het nummer, dat nummer is van Pasadena. Excelsior 1-0 voor tegen Willem II. Terecht, Frank Willard. Dat lijkt me wel, want Excelsior bepaalt wat er gebeurt op eigen veld. En Willem II heeft uh, eigenlijk aanvallend nog niks kunnen doen... waar ze zich in Rotterdam enige vorm van zorgen over maken. Langs het veld staat Guillaume Fernandes, die grijpt naar zijn hoofd. Vorige week was hij uh, degene die een ander naar het hoofd deed grijpen. Dat was toen Vlemings. Daar kwam nog een hele uh, arbitragecommissie aan te pas. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd. vandaag. Vandaar dat uh, Guillaume Fernandes vandaag weer gewoon het veld in kan stappen... ook al grijpt hij nog steeds naar zijn hoofd. Balbezit Willem II en uh, Halilovic vandaag spelend. Vanaf het middenveld bij Willem 2 legt de bal even helemaal terug richting Biemans. Die gaat helemaal terug naar Verhulst, de doelman. Die vandaag nog steeds de voorkeur krijgt boven Kujovic. Speciaal aangetrokken in Tilburg om het keepersprobleem. Er zijn er nogal veel geblesseerd en er zijn nogal veel soort twijfelachtige niveau keepers dit jaar in Tilburg. Maar Verhulst krijgt nog steeds de voorkeur boven de nieuw aangetrokken keeper uit Servië. Maar ja, vandaag Verhulst al één keer moeten vissen. Intussen Excelsior al aan de rechterkant belang met. Kio Fernandes aan de bal. Tegen de zijlijn aangeplakt. Bal onder de voet. Tegenstander een beetje uitdagen. Dat is Pressel die vandaag mag spelen. Hij probeert de bal voor te krijgen richting Filetsia. Ook al zo'n naam die we niet zo heel erg gewend zijn om te horen bij Excelsior. Voornamelijk als invaller aan het werk gezien dit seizoen. Hij komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Die Filetsia, 19 jaar jong. En vandaag is hij de puntspeler. Bij Excelsior met aan zijn flanken links zegelaar rechts Kion Fernandes. De twee uh, snelle jongens die Felicia moeten bedienen. En Valicia heeft in ieder geval al zijn eerste assist op zijn naam staan. Zoals uh, Geert Arend Roorda zijn eerste doelpunt voor Excelsior op zijn naam heeft staan. En daardoor staan uh, de Rotterdammers dus met 1-0 voor corner overgehouden door... Uh, de Rotterdammers aan die actie van Fernandes. Met natuurlijk alle lange mannen. Bovenberg staat natuurlijk ook weer voorin. Daar moet die bal ongeveer terechtkomen. Bal van de doellijn gehaald, zegt. Want was het was al 2-0 geweest. En er kwam de bal niet eens van Bovenberg af. Bovenberg weer terug van een schorsing. Dan moet je bij corners altijd opletten op die blonde linksback van Excelsior. Oh, rechtsback is hij van Excelsior. Want hij staat daar trouwens nog steeds. De corner is wel weggewerkt. Maar nog niet helemaal definitief uit beeld verdwenen. De aanval van Excelsior komt hij wel nog een keer voor. Daar is Bovenberg dan bij de 2. Tweede... De paal, maar dan krijgt hij de bal niet onder controle. Hij moet de bal ook tegen zijn hoofd aan krijgen. Dan kan hij er wat mee uit een corner. En hij heeft vijf doelpunten al gemaakt. Er is twee wedstrijden geschorst geweest nadat hij een rode kaart kreeg een paar weken geleden. Maar hij is er vandaag weer bij. Start weer gewoon in de basis. En aan hem kan Excelsior vandaag nog de nodige plezier beleven op het moment dat ze een corner krijgen. Excelsior dus duidelijk beter dan Willem II. En de voorsprong die is nog iets minder duidelijk. Maar wel volkomen terecht. 1-0 dus voor Excelsior. Perfectly alone. We gaan even kijken in het buitenland. In Engeland werd gestreden om de FA Cup. En daar hebben Chelsea en Everton heel veel moeite... om tot een beslissing te komen in de vierde ronde. Drie weken geleden werd het 1-1 na 120 minuten, na verlenging dus. En vandaag was het na 90 minuten 0-0. In de verlenging scoorden beide teams één keer, was het dus weer 1-1. En de strafschoppen werden uiteindelijk... doordat het een replay was, moesten de strafschoppen genomen worden. En die werden uiteindelijk beter genomen door... Everton, het werd 3-4. En een van die strafschoppen werd benut door John Heitinga. 240 minuten voetbal, dus. En daarna strafschoppen. En dan één doelpuntje per strafschop. Het verschil tussen beide ploegen. Maar ja, Everton wel door naar de vijfde ronde. Dan Duitsland. Borussia Dortmund versloeg St. Pauli met 2-0. Freiburg won van Wolfsburg 2-1. HSV liep over Werder Bremen heen 4-0. Hannover 6 had weinig moeite met Kaiserslautern 3-0. En Hoffenheim en Kullen speelden met 1-1 gelijk tegen elkaar. Om half zeven begonnen en dus is het daar bijna rust. Mainz tegen Bayern München en de stand daar is 0-1. 1. Borussia Dortmund gaan kop. 55 uit 23. Bayern Leverkusen speelt morgen tegen Stuttgart. Heeft nu 42 uit 22. Hannover is derde. 41 uit 23. Bayern München kan over Hannover heen gaan. Moet het winnen. 39 uit 22 heeft Bayern. En Mainz kan over Bayern München heen gaan. Maar dan moet het van Bayern München winnen. Want Mainz heeft 37 uit 22. Een heleboel getallen. Eh, gewoon 1-0. Daar op Boudenstein. Frank Wieluidt. 32 minuten en 27 seconden zijn we onderweg. Inderdaad gewoon nog 1-0 voor Excelsior. Nog geen echte serieuze kans gezien voor Willem II... Wel een paar keer dat ze een beetje in de buurt kwamen van een kans. Maar ja, daar heb je niet zo gek veel aan. Zeker niet als nu Excelsior ook nog eens de bal heeft met Nieveld. Gelijk de diepte maar weer zoeken. Iets wat Excelsior graag doet met die snelle jongens voorin. Nu hebben ze Felicia er ook nog bij lopen. Ook al zo'n snelle die gewoon achter de bal kan aanrennen. Als die bal over de verdediging van Willem Twee wordt gegooid door de Achterroede. Of door Koolwijk die op het middenveld loopt. Of Klaassen die al een aardige steekbal heeft laten zien in de beginfase van de wedstrijd. Voor Guillaume Fernandes die er toen bijna doorheen was al in de openingsfase. Nu probeert Willem 2 dan via Verhulst tot aanvallen te komen. Dat lukt niet. Kolwijk pikt op de aanvoerder van Excelsior op het middenveld. Kion Fernandes slechte aanname. Excelsior blijft wel in balbezit, omdat Kolwijk daar nog even een handje komt helpen. En nu tussen drie spelers van Willem 2 in staat. Dat is er al gauw één te veel. Gaat de bal over de zijlijn door een, een lichtportie onkunde bij Halilovic. En dan uh, kan Excelsior nog gaan gooien en dus balbezit houden. Bovenberg gaat zich uh, met die ingooi bemoeien. Halverwege de helft van, ex, uh, van Willem II uh, proberen uh, de bal bij uh, Fernandes te krijgen. Dat gaat wel lukken. Nu tussen twee uh, tegenstanders door. Strafschopgebied in, achterlijntje halen, voorzet geven dan ook maar. Alleen dan bereikt hij net uh, Felicia niet. En uh, daardoor is de aanval uh, uiteindelijk weer afgelopen. En kan Willem II er eens op snelheid uitkomen. Kijken of ze dat gaat lukken. Ook eens een keer goed. Moet omschakelen. Nee, gaat niet lukken want eh Strihafka, de centrale aanvaller van de Tilburgers kan de bal niet bij zich houden. Excelsior neemt weer over. Via um, uh, achterin Ramstein. Breed naar Nieveld. Breed naar Bovenberg. Even balbezit. Even zorgen dat iedereen weer op de plek staat waar hij hoort te staan. En dan Bovenberg. Even over de hele richting Nelom. Die kan de bal dan nog net binnen houden. Ja, het veld is hier niet zo gek breed. Dat kunstgrasveld is het smalste veldje in de Nederlandse eredivisie. Dus Nelom met een soort van noodgreep. Dan maar de bal richting Verhulst. De doelman van Willem II. Die de diepte zoekt bij uh, Strie Havka, bal ingeleverd bij Geert Droorda Hup, weer over die verdediging heen. Fernandes. Hij kan in één keer schieten, besluiten, kan. Jammer dat hij niet in één keer schiet. De bal kan hier natuurlijk vrij gemakkelijk het stadion uit. Maar probeer het maar. Je staat 1-0 voor. Je hebt even de gelegenheid. Hij besloot te kappen richting zijn linker. Het nadeel daarvan is dat je dan ook weer naar zijn rechter toe moet. En daar was alweer een tegenstander van Willem 2 opgedoken. Bal via een Tilburger over de zijlijn. Dus staat Bovenberg daar weer ter hoogte van het strafschopgebied om in te gooien. Hij kan dat heel ver. Er is geen uh, Excelsior-speler in de buurt. Dus die bal richting de eerste paal. Achterin weggewerkt. Door Willem II komt hij weer bij Bovenberg terecht. Ja, via geert Arendroorda. Tegenstander voorbij is de bedoeling. Dat gaat alleen niet lukken. Pressel staat daar weer. Hij is ook terug van een schorsing. En mag uh, proberen uit te verdedigen voor de Tilburgers. En die hebben alle mogelijke moeite om van de eigen helft af te komen. Ze worden een klein beetje geholpen door bossen. Daar komen ze. En weinig Excelsior-spelers mee terug. Oei, slechte bal daar vanaf de uh, linkerkant. Volgens mij was het Jelic die daar zomaar in levert. Ja, zo kom je nooit tot een fatsoenlijke aanval. Excelsior dus... Is zou op basis van het eerste ruime half uur kunnen zeggen op het gemakje op 1-0 voor thuis tegen Willem II. Everybody gonna dance Around. everybody gonna hit the ground everybody gonna dance around tonight Tonight van Paul McCartney. FC Twente kan morgenmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC weer beschikken over Mark Janko. De spits ontbrak de laatste duels vanwege een blessure aan de heup. Dwight Dali doet niet mee. Hij heeft een knieblessure. En Roberto Rosales is geschorst. De Nederlandse snowboarders Dimi de Jong en Dolph van der Wal... hebben tijdens wereldbekerwedstrijden in het Canadese Stoneham... goed gepresteerd op de halfpipe. De Jong werd achtste, van der Wal negende. Het podium in Stoneham was volledig Japans. Rocco van Straten werd dertiende, zijn beste resultaat ooit op de halfpipe. Vanavond kan hij de wereldbeker op het onderdeel Big Air winnen. Van Straten staat tweede in de rangschikking... op slechts 55 punten van de Canadese leider Sébastien Toutant... En Wilrender Robert Gresink heeft in de ronde van Omaan voor de tweede keer gewonnen. Gisteren won, hij de won de klasmensleider al een etappe bergop. Vandaag was hij de snelste over een tijdrit van 18 kilometer. Wereldkampioen tijdrijder Fabian Cancellara had 25 seconden meer nodig. On la connaît, cette patience, cette forme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 Life bij Excelsior Willem 2 Vrije trap en Kolwijk gaat hem nemen. Dat is redelijk verrassend. Want ik dacht, Klaasie gaat dat vast doen. Over de muur heen krullen richting de linkerhoek. Maar uh, hij gaat het niet in. Uiteindelijk belandt de bal in de muur. Hij is nog niet weg hoor. Kolwijk heeft hem weer terug. Bal uh, neergelegd voor uh, Fernandes. Blijft een beetje hangen. Kolwijk nog een keer schieten dan. En dan via het been van Van der Heijden gaat de bal over de achterlijn. Van der Heijden was ook de aanstichter van die vrije trap. Die lag op een meter of 18 van de goal van Verhulst. En dat is dan zo'n plekje waarvan je denkt, ja, het is een lastige het is net eigenlijk te dichtbij voor iemand die hard kan schieten. Dat zou Klaasie bijvoorbeeld kunnen. Maar die kan hem ook goed plaatsen. En dan werd het uiteindelijk dus Koolwijk. En die dacht ook aan plaatsen. Maar die deed dat wat onnauwkeurig. Nu die corner. Met natuurlijk Bovenberg weer voor de goal. En nu Klaasie wel achter de bal. Met Bovenberg die daar uh, uh, doorkopt. En dan is het uh, Roorda die hem opvangt. Nog een keer inbrengen. En dan kan Klaasie opvangen. Klaasie breed leggen richting uh, Fernandes. Die achterin is blijven hangen. Nog een keer die bal over de verdediging heen. Maar daar gaat ook geen Excelsior spelen meer achteraan. Verhulst kan oprapen. En zo staat het na 41 minuten ruim spelen nog steeds 1-0 voor Excelsior op Woudenstein. En heeft Willem 2 gek genoeg aanvallend nog niets gepresteerd. En dat terwijl je zou zeggen vijf punten achter VVV. De ploeg uit Venlo gaat morgen gezellig op bezoek bij Ajax. Dus dan mag je verwachten dat Ajax normaal gesproken wint. En dan heb je extra zin om vandaag wat puntjes op te halen in Rotterdam. Maar ik heb het eigenlijk in de eerste helft nog niet gezien. Ze vreten hier, ook al is het kunstgras, toch nog niks op. Dat kun je ook beter niet doen, want daar kun je behoorlijk ziek van worden. Maar uh, je moet er toch in figuurlijke zin in ieder geval wel iets gaan proberen. En bij Willem II hebben we dat tot nu toe nog niet gezien. Alle kansen die we hebben gezien waren allemaal voor Excelsior. Power raapt rustig de bal op. Drie minuten nog tot de pauze. En Excelsior leidt comfortabel met slechts 1-0. See En spies van de searchers. Hoe lang nog Frank wie in de eerste uh. helft? Een seconde of twintig officieel nog, Er zal al wat wat bij bijkomen. Eerst even opletten, want van der Heijden richting de achterlijn. En uiteindelijk loopt hij hem er zelf overheen. Is het gevaar voor Excelsior alweer geweken. De Rotterdammers nog steeds 1-0 voor. En Willem II nog altijd niet gevaarlijk geweest. En uh, dus voor de Rotterdammers niets aan de hand. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij. Is ook logisch, zo gek veel is er niet gebeurd. Zo gek vaak heeft het spel niet stilgelegen. Eén momentje even toen Guillaume Fernandes uh, een tikje tegen het hoofd kreeg. En even geholpen moest worden. En daar weer die ene minuut aan te danken. Power met de doeltrap doorgekopt door Roorda. Op wie eigenlijk? Halilovic pikt daarop voor Willem II. Maar kopt de bal recht in de voeten van Koolwijk. En dus kan Excelsior eruit komen. Via Roorda, Bovenberg, rechterkant van het veld. Schiet de bal tegen een tegenstander op. Dat is Jelits. Die heeft nu denk ik zijn neus gebroken, zo te zien. Maar uh, hij moet nog even volhouden. In ieder geval uh, zal hij er straks wat wakjes in duwen. Want het zal toch wel minimaal bloeden. Gaat er nu een gele kaart nog komen in de slotfase van deze eerste helft? Nee, Bossen houdt hem nog even op zak voor Van der Heijden. Na de overtreding op Klaasie. Het is de tweede keer dat hij over de scheef gaat. De eerste keer leverde een vrije trap op uh, randje strafschopgebied. De tweede keer een vrije trap. De hoogte van de middenlijn. nu genomen door Kolwijk. Even rustig op balbezit spelen. Ik ben benieuwd of Niveld er ook zo over denkt. Nee hoor, die Jast hem gewoon naar voren toe. En uh, daar is Roorda uh, niet in staat om het duel aan te gaan. Maar de bal komt gewoon net zo hard weer terug. Nu Fernandes erachteraan. Maar ook dat leidt tot niets. Dan vervolgens de lange bal van Willem 2 naar voren. En terwijl die bal onderweg is, denkt Bossen. Die ene minuut hebben we nu wel gezien. Willem 2, onzichtbaar op Woudenstein. En dat is geen goed nieuws als je onderaan staat. Je moet wel iets laten zien tegen Excelsior. Excelsior één goal gemaakt. Een goede goal. Geert Arend Roorda was daarvoor verantwoordelijk. En dus gaat Excelsior rusten met een kleine voorsprong. Vanavond maar één wedstrijd om kwart voor acht. Dat is Heerenveen AZ. AZ hijgt nog een beetje na van de 4-0-nederlaag in Alkmaar tegen PSV. Ik kan dit verhaal wel verder vertellen, maar ik hoor dat de verbinding met Heerenveen net verbroken wordt. Dus we gaan gewoon even een plaatje draaien. of Love, Michel Lebranche en Santana. Ik was er net aan het vertellen dat Heerenveen AZ de wedstrijd van kwart vracht is. Dat ze bij AZ nog een beetje uithuilen van de 4-0 nederlaag vorige week tegen PSV. En dat Heerenveen zelfs in staat was bij NAC uit te winnen. En daardoor is eigenlijk het verschil tussen die beide ploegen nog maar drie punten. Terwijl AZ geroemd wordt als de ploeg. En Heerenveen tot nu toe vindt dat ze eigenlijk tegenvallen Bas, of niet? Ja, zo is het, Ronald. Goedenavond. Uh, nou, nou, is het ook al zo dat AZ uh, of als Heerenveen vanavond wint... dat ze op basis van een beter doelstel dus zelfs gewoon boven AZ kunnen staan vanavond. Dus Heerenveen kan echt een sprong maken in het klassement, zou men in wielertermen zeggen. Uh -huh. Ze hebben allebei een paar probleempjes. Links en rechts bij Heerenveen is Veyriden geschorst. Die kreeg, ik dacht, zijn zevende gele kaart alweer dit seizoen... In Breda vorige week. Nou, Berens is nog altijd geblesseerd aan zijn enkel. Nou is dat laatste gek genoeg niet zo'n probleem. Want Narsing was de man van de wedstrijd eigenlijk vorige week. Dus die blijft daar gewoon staan. En in plaats van Vajrinem komt dan Svek in het elftal op het middenveld. Dost, die wat grieperig was deze week, gisteren wel gewoon heeft kunnen treden. Moet opnieuw genoeg nemen met een plek op de bank. Het is bijna niet meer het vermelden waard. Want zijn laatste basisplaats is echt van maanden geleden, begin november. Dus dat is hoe Heerenveil het vanavond uh, gaat oplossen. AZ heeft natuurlijk nog steeds die problemen met de keepers. Romero geblesseerd aan de enkel. Die Dulica geblesseerd aan zijn nek. En dat betekent dat we opnieuw doelman Esteban Alvarado-Brown. We noemen hem voor het gemak Esteban in het doel staat. Mooi Sander nog altijd geschorst. Dat betekent dat Viergever opnieuw speelt. En omdat ook Maarten Martens geblesseerd is. En bovendien Brett Holmen vader is geworden van een dochter. Emma van Harten. Uh, speelden die allebei niet. Links en rechts buiten de vorige week tegen PSV. En krijgen wij vandaag daar de heren Goetmoetson en Benschop te zien. Dus Verbeek heeft wel het een en ander moeten sleutelen aan zijn elftal. Maar het is echt een bijna klassieke subtopwedstrijd. Daar staan beide ploegen ook. En ik moet zeggen dat ik er wel enige verwachting van heb, omdat het toch ploegen zijn die uh, ja, nou ja, uh, echt voor die plekken zeg maar, net onder de top gaan en dus wel wat kunnen gebruiken. Ja, want uh, die Europaplaatsen blijven natuurlijk ook nog van belang. Zeker. Je hebt natuurlijk een systeem waarbij je met die play-offs niet eens zo ontzettend hoog hoeft te komen om nog uh, uitzicht op Europees voetbal te halen. Dat is voor deze ploegen eigenlijk wel wat ze willen. Nou, het liefst nog één treedje hoger, want dan heb je het rechtstreeks. Maar je moet daar blijven staan. En dat zijn dit de wedstrijden tegen je rechtstreekse concurrenten waar je toch de punten zal moeten pakken. Dat geldt en voor Heerenveen en voor AZ. En je zegt dat terecht, want Heerenveen heeft natuurlijk na een hele slechte start in 2011 toch wel de draad wel weer opgepakt. In Breda gewonnen, dat doen er niet veel. Thuis tegen NEC een week eerder gelijk gespeeld, terwijl ze 90 minuten beter waren. Daar had eigenlijk wat meer in gezeten. En AZ, nou ja, dat heeft dan weer net en van PSV verloren een week eerder van Excelsior. Nou, Meld ik nog even dat AZ de komende weken speelt tegen Twente, tegen Ajax en uit bij Roda. Dus als AZ bovenin wil blijven staan, dan zullen ze toch in ieder geval hier niet moeten verliezen vanavond. Oké, okay, we gaan het straks horen. Uh, de beklimming van de Kouwberg is vaak het hoogtepunt in de Amstel Gold Race of bij het WK, als dat in Valkenburg wordt gehouden. Vandaag was de Kouwberg het middelpunt van een heel andere koers. Een reportage van Gio Lippens. Als je de naam Kouwberg hoort, dan heb je het niet meteen over veldrijden. Nee, dan heb je het over... Dan denk ik aan Briekschot, dan denk aan Marcel Kind, Ik denk aan mannen zoals Wim van Est, aan... Aan Robert Keesing die momenteel in Oman aan het scoren is. En die dit jaar de Amsterdam Gold Race gaat winnen. De Kouwberg dus. Dan denk je aan de Gold Race. Aan wielrennen op de weg. En niet echt aan de Cross. Bart Wellens dus schitterend aan de leiding. Toch waren ze er vandaag. Niels Albert, Bart Wellens, Sven Nijs. Allemaal bij de allereerste Koubergcross cross in Valkenburg. Voor de Vlaamse toppers is het niet alleen een geldkwestie. Het is ook een statement, zegt Sven Nijs. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat wij hier uh, over de grens ook uh, promotie maken voor onze sport. Uh, we hebben vandaag ook een cross bij ons in België. Maar ik heb er toch voor gekozen om naar hier te komen. Omdat ik uh, deze mensen ook een kans wil geven. En... Ze waren niet blij hè, in jouw geboorteland. Nee, inderdaad. Ik ben er alle jaren naartoe gegaan. Maar... Uh, Kijk, dit is een nieuwe cross. De andere cross in Ekelo uh, vandaag uh, gaat Stibar en Kevin Powers naartoe. Dus het is mooi verdeeld. Morgen uh, komen we weer samen om uh, Gazette van Antwerpen trofee te verdedigen. En uh, ik ben blij dat ik hier ben, want het is echt een hele, hele mooie cross. Uh, ik zou iedere supporter uitnodigen om eens te komen kijken, want het is fantastisch. Is dit nou toch een vorm van ontwikkelingssamenwerking? Of? Van ontwikkelingshulp? Nee, ik denk dat iedereen renner voor, voor zich uitmaakt welke wedstrijd hij doet. Uh, ik had de keuze om de twee te doen en uh, ik heb gekozen om, uh, om hier naartoe te komen. De verplaatsing is... Een beetje hetzelfde, denk ik, voor mij. Uh, alleen goed, ik, ik kijk wel verder dan mijn neus lang is. En als, de, als ik de cross hiermee kan helpen, dan uh, kom ik ook graag over de grens. Arie van der Poel tekende het parcours. en hem de vraag of het een blijvertje is, de Kouberg Cross. Ik denk dat het een blijver is. Ik denk ook dat je de kans moet geven, na vandaag... want we hebben heel veel positieve commentaren over het parcours. Ook, ook mindere commentaren, maar dat heb je altijd. Dat weet ik uit ervaring. En ja, ik denk dat we op deze basis heel, heel netjes kunnen voortborduren. Hoe belangrijk was het dat een topper als Sven Nijs... ...heel snel, helemaal in het begin van het seizoen, zei ik kom. Ook al is er een cross in eeklo. Nee, nou, ik, ik, ik denk dat een aantal renners wel begrepen hebben... ...dat ze België af en toe een keer moeten verlaten. Om, om gewoon, oh kijk, ik bedoel, uh, zo'n cross... ...ja, dat kan, met alle respect, dat kan eeklo helemaal niet tegenaan. Ik bedoel, oké, okay, ze zullen misschien veel geld hebben... ...maar qua parcours, qua spektakel wat dit te bieden heeft... Ja, dat is, het, ...en ik denk dat het gewoon af is. Want ze waren echt not amused om het zomaar eens even te zeggen. Dat er hier een cross gehouden zou worden. En dat Sven Nijs en Niels Albert, Bart Wellens, dat die hier naartoe komen. Ja, maar je moet het omdraaien. Wat hebben hun jaren geleden gedaan. Toen zijn ze ook in het succesverhaal meegegaan. En ze zijn daar gaan zitten. En toen waren er andere landen die het daar onder te leiden hebben gehad. En nu draaien ze om. Ja, nu stijgt iedereen. Ik bedoel... Ja, je moet er ook een beetje doorheen kijken, vind ik. De cross in Valkenburg kreeg een mooie eerste winnaar. Bart Wellens, voormalig wereldkampioen. Die vond het wel bijzonder, winnen op de historische Kouwberg. Ja, dus dat heeft naam. Hè. De Kouwberg, uh, ik denk dat de Kouwberg in Nederland is wat de Koppenberg in België is. En uh, ja, dan is het mooi wanneer ze de eerste cross hier organiseren... ...dat ik die Eerlijst mag openen en dat is gewoon mooi. Wordt je de cross vergelijkbaar met de Koppenberg of is die toch een stuk zwaarder? Het is anders, hè. Uh, Koppenberg rijd je één keer omhoog en één keer naar beneden. Uh, hier zit je constant op en neer te rijden. Laat het hier regenen en ik denk dat er uh, ja, veel zwaardere omstandigheden zijn dan de Koppenberg. Dus uh, ik denk dat we vandaag een klein beetje geluk mogen hebben dat het droog is. Uh, want anders is het hier superlastig en het is nu al heel lastig. Dus, uh... Vind jij het wel mooi dat er zo'n cross in Nederland erbij komt? Zeker en vast, het moet niet alleen in Vlaanderen zijn. En uh, dan is het super mooi dat er toch een grote wedstrijd hier in Nederland bij komt. Het is natuurlijk niet super ver van België, maar het is wel een Nederlandse cross. En uh, ja, een cross met naam. En uh, ik denk dat die zeker in de toekomst moet blijven bestaan. Want uh, het is natuurlijk ja, makkelijk om een cross te organiseren, maar blijven bestaan is heel moeilijk. Dus uh, ik hoop dat deze cross een mooi leven tegemoet gaat. En uh, dan gaan we hier nog mooie duels kunnen uitvechten, denk ik. TV But the things they are telling you make no sense to me Low country blues Low country men Well there's something about them that I can't understand There's no mercy When you're walking the street, they kill you for nothing when they don't like what see. they see. The right of free speech, that's what it's all about. Talking about free people and say it out loud. There's something about it that I can't understand. Low country blues, low country men. There's something about it that I can't understand. Low Country Blues van QB en de Blizzards. Tweede helft bij Excelsior, Willem 2. Veel wijzigingen, Frank Bielhout? Eén wijziging in ieder geval, maar dat is er wel eentje die er toe doet. Biemans is in de kleedkamer achtergebleven, centrale verdediger van Willem 2. En Hirkus heeft voor hem in de plaats een aanvaller neergezet, uh, Maceo Richters. Dus uh, achterin één tegen één verdediger tegen die snelle jongens van Excelsior. Dat is voluit risico nemen. Nu nog uh, dat overnemen, dat initiatief van de trainer overnemen op het veld... En ook echt iets laten zien als Willem II zijnde in deze openingsfase. Daar waar Swinkels een scheidsrechtersbal meekrijgt. Bossen laat hem vallen. Swinkels kan hem gewoon oprapen zonder tegenstander in de buurt. Dan kunnen we weer verder gaan uh, voetballen in de beginfase van deze tweede helft. en Die 1-0 voorsprong dus nog altijd. Uh, uh, terecht uh, verkregen door Excelsior in uh, de eerste helft. Vrije trap nu voor Willem II. Je ziet het ook onmiddellijk. Dat de trainer het nodige heeft gezegd en dus ook die omzetting niet voor niks heeft gemaakt. Er zit veel meer beweging in de beginfase van de tweede helft bij Willem II dan in de hele eerste helft ongeveer bij elkaar. En uh, dus nu ook Tilburg's bal bezit al een tijdje. En dat is ook wel wat waard. Hakola levert dan vervolgens, als je dat net gezegd hebt, natuurlijk onmiddellijk in bij Excelsior. Klaassi dan met uh, de diepe bal in de richting van Fernandes. Goed aangenomen. Dan vervolgens niet de tegenstander voorbij. Maar Roorda pikt achter uh, Fernandes op. Hensbal daar van Swinkels gezien. Dan zou dat een bewuste moeten zijn. Hij geeft een, een, een vrije trap. Ik. Ik denk dat het randje. Nou, het is sowieso een randje strafschroevenbied. Je kunt je afvragen: is het er binnen? Het is in ieder geval een vrije trap waard. Dan is het ook een kaart waard. Maar ja, wie durft Swinkels tegenwoordig <laughs> nog een gele kaart dan wel een rode kaart te geven? Want uh, als je dat doet, als je Willem twee kaarten gaat geven, en zeker rode kaarten, daar weet Wiedermeyer alles van na twee rode kaarten tegen PSV. Die vloot vervolgens Eerste Divisie en in België. En Blom twee weken geleden deed het ook twee rode kaarten geven. Onder andere uh, Swinkels, die, die werd beoordeeld als onterecht. En Blom floot vorige week, vond zichzelf terug bij Lokeren tegen Charleroi. En hij mag deze week ook weer gewoon in de Eredivisie fluiten. Kortom, wat, is, wat is nou erg, Eerste Divisie of België? Ik weet het niet, maar je wordt wel verstraft naar België gestuurd. Zoveel kunnen we in ieder geval constateren. Als je tegen Willem II iets verkeerd doet, Vrije trap, Roordaagde de bal, Schuiver... Bijna door de muur heen, maar bijna is niet helemaal. Dus kan uh, Willem II er weer afkomen. En kan uh, Swinkels in ieder geval weg uh, zonder al te veel problemen. Dankzij deze hensballen handsball, zijn, zijn bijna legendarisch geworden in uh, de eredivisie. En uh, uh, Excelsior probeert uit te verdedigen. Dat doen ze via, helemaal via de doelman na drie minuten na de pauze. Excelsior dus nog altijd 1-0 voor tegen Willem II. Bij Herenveen hebben ze inmiddels het Friese Volkslied achter de rug. Hoeveel spelers zongen het mee, Bas Dichler? Ik denk niet één meer. Uh, ik heb er niet op gelet eerlijk gezegd. Maar uh, weinig Vriezen te bekennen in dit elftal. Het is 0-0 uh, bij Herenveen AZ. Twee minuten gespeeld. Het was al bijna 1-0 voor AZ trouwens. Want binnen de minuut was er een overtreding van Djuric op Benschop. Die dus bij AZ in het uh, basiselftal staat. Bal op een meter of nou 25 van de goal. Er kwam een voorzet van Elm. Iedereen hield rekening met een schot op doel. Want dat kan hij goed van die afstand. Maar het was een voorzet en die kwam op het hoofd van Siktorsson. Die heeft er pas zes gemaakt in 2011. Dus het lijkt nog geen enkele reden om die in de gaten te houden met zo'n vrije schop. Dat werd dus door de Heerenveen-verdediging ook niet gedaan. En compleet vrij kopte hij de bal vanaf twee meter voor het doel over. Het doel van Heerenveen, het doel van Stoer Ellegaard. Het had maar zo de 1-0 voor AZ kunnen zijn. AZ heeft de bal. Die ligt centraal achterin bij de Mexicaan Moreno. Die nu wenkt naar Palsen. Die spurt naar de linkervleugel dat hij daar de bal niet naartoe gaat spelen. Hij kiest voor de andere kant naar viergever. Die daar dus opnieuw de vervanger is van mooi Sander. Ik vertelde, nog altijd geschorst. Marcel is op de rechterkant natuurlijk wel weer terug. En hij heeft ook meteen zijn basisplaats weer terug. Heeft ook te maken trouwens met uh, de blessure die er nog is bij Paulsen Of bij uh, Clavan moet ik zeggen. Die last heeft van zijn teen. Dat blijkt dan ook te kunnen. En die speelt dus niet. zit voor AZ. Drie minuten op de klok. Moreno Paast ziet diepgang. Daar is uh, Sikdorsson. Die legt hem terug. Wie wilde dan schieten? Ja, er wil wel iemand schieten. Koetmoenson andere IJslanden, maar die jaagt de bal vanaf een meter of 18 over het doel. Het was toch een behoorlijke kans voor AZ opnieuw. Hier een veen gewaarschuwd na drie minuten. 0-0 stand. We gaan kijken bij Frank in Rotterdam. Penalty voor Excelsior. Geert Arendt Roorda staat achter de bal na de overtreding. Daar is hij weer. Swinkels deze keer op Guillaume Fernandes. Krijgt Swinkels dan rood, zou je zeggen, als het in het strafselgebied is? Nee, hij kreeg... Geel En daarmee is alle discussie ook onmiddellijk verdwenen van scheidsrechter Bossen. En Roorda heeft de bal inmiddels op de stip gelegd. Gaat er nog even een woordje richting Verhulst, de doelman van Willem 2 van Bossen. En dan komt het fluitje voor de penalty. Geert Arendt Roorda voor zijn tweede van de avond zo waar. Hij schuift hem heel gedecideerd binnen. Oh, nog een klein trapje van Verhulst. Als dat is opgenomen door de camera, die zien we dan toevallig. Nog even, volgens mij was het richting Klaasie. Dan is Verhulst voor de volgende wedstrijd geschorst. Want uh, dat heeft niks met natrappen te maken, zelfs zo lelijk uh, was dat. De aanloop van Geert Arend Roorda, bijna door het midden geschoten. Verhulst, te vroeg naar de rechterhoek gedoken. 2-0 voor Excelsior tegen het, ja, ik zou niet willen zeggen lamlendige, maar toch wel veel te zwakke Willem II. Na de afgelopen weken dat het er zo goed uitzag bij de Tilburgers. In ieder geval qua vechtlust dat ze er nog iets van wilden maken. Ik heb daar vandaag nog veel te weinig, zeg maar... Niets van teruggezien. En dat leidt dan tot een 2-0 achterstand op Woudenstein. Twee keer Geert Arend Roorda. De Vries toe dus hier. Lekker plaatje van Karo Emerald. Hebben hebben gelukkig niet hoeveel onderbreken. Ja, zijn er wel kansen geweest in die tussentijd, Bas Stigler? Goeiedag, het is 0-0 na 8 minuten. Heerenveen AZ, het had echt 2-2 kunnen zijn. Want na die twee behoorlijke mogelijkheden voor AZ, waar ik het al over had... staat blijkbaar aan de overkant de verdediging ook nog wat te dutten. Bij AZ achterin lette niemand op als jurycheats... met een kleine versnelling het strafsproepje binnengaat en schiet. En Esteban er nog een hand achter krijgt. En even later komt er een voorzet op het hoofd. ...van Kopic. En die kan best vrij koppen van een meter of tien van het doel. Maar kop net naast. Twee behoorlijke kansen voor Herenveen In de minuten dus uh, volgend op die waarin AZ zich voorin toch vrij duidelijk liet zien. Wat allemaal bekeken laat ik niet vergeten dat nog te vermelden door gert Verbeek... ...die tussen de camera's is gaan zitten. Hij is natuurlijk geschorst nadat hij vorige week tegen PSV... ...door dus scheidsrechter de Bas Nijers werd weggestuurd. Tussen de camera's gaan zitten. Daar heeft hij in ieder geval goed overzicht... En dan zal die stiekem toch nog wel een beetje zijn best doen om wat contact te hebben met de mensen op de bank. Van wie Martin Haar, de assistent dus uh, niet voor het eerst in zijn carrière. En over het algemeen heeft hij nog wel redelijk succes. Daar de hoofdcoach vanavond voor een avondje is. Balbezit voor Schaars. Die kan hem terugleggen naar Viergever. 9 minuten gespeeld. En AZ probeert te puzzelen. En al puzzelend dan op die helft van Heerenveen te komen. Dan zou Marcellus de bal wel naar voren moeten trappen. Dat doet hij niet. De bal gaat terug naar Viergever. Elm. Eén van de twee. Elmen dus op het veld. Zijn broertje aan de andere kant. Die kan de bal nu vervolgens niet krijgen omdat hij wel uh, door schaars kan worden teruggekaatst op Moreno. Even stilstand. Bij Heerenveen uh, dat eigenlijk staat af te wachten. Hoop men maar dat AZ dit de rest van de wedstrijd doet. Namelijk rustig de bal rondspelen, spelen. Dat wordt niet gevaarlijk. Nu komt er wel die bal. Oh prachtig aangenomen zeg. Schitterend door uh, Goedmoetsom. Die vanaf de linkervleugel naar binnen kruipt. De paas van Moreno op de buitenkant van zijn schoen meeneemt. En niet alleen controleert maar ook meteen langs de tegenstander is. Dan naar binnen kruipt. Maar daar uiteindelijk geen ruimte ziet voor het schot. Zodat Herenveen via Stu Ellgaard kan ingrijpen. Het is een aardig begin van de wedstrijd, kan niet anders zeggen. Na 10 minuten in het ab stadion 0-0 bij Heren AZ. zit. Zouden die Tilburgers weten dat dit de laatste allerlaatste kans is? Van Bielt? Ja, dat mag je hopen. Er zitten 400 fans uit Tilburg op de tribune. Het uitvak is stijf uitverkocht. Er zit uh, hutje, mutje, volgeprakt. Maar je zou bijna zeggen dat het de ploeg eerder verlamt dan dat het ze helpt. Zo uh, wordt er gevoetbald vandaag. 2-0 voor Excelsior op Woudenstein. En uh, ze, ja, ja, Excelsior is gewoon duidelijk beter. Daar kun je helemaal niets uh, op afdingen. Excelsior of Willem 2 laat eigenlijk helemaal niks bijzonders zien. Van der Heijden nu diepe bal in de richting van Strijhavka. Daarachter opgevangen door uh, Richters... Bovenberg in de achtervolging. Richters vanaf de linkerkant. Probeert dan nog van der Heide te bereiken. Maar het boogballetje komt achter de middenvelder terecht. En dan kan Excelsior eruit komen. Op de favoriete manier, namelijk op snelheid. Dan wordt het alleen slordig uitgespeeld door Roorda. Maar Willem II levert binnen drie seconden de bal weer in bij de Rotterdammers. En dus kunnen die rustig doorverdedigen. Maar dan moet je wel een beetje opletten wat je aan het doen bent. Pau is uiteindelijk het slot op de deur voor de Rotterdammers. Ja, Willem II stelt ernstig teleur in wat je de allerlaatste, laatste kans zou kunnen noemen in deze competitie, om VVV nog enigszins onder druk te zetten in deze wedstrijd. Excelsior comfortabel, nu echt op 2-0. En heer de AZ, daar zijn ze pas een minuut of 12 bezig. Daar is het nog 0-0. Tot zo, na het NOS Journaal. NOS langs de lijn op 1